Mark Hokker met het NOS Journaal. Bokslegende in een ziekenhuis in Phoenix. Mohammed Ali, geboren als Cassius Clay, gold als een van de beste boxers aller tijden. In 1964 veroverde hij zijn eerste wereldtitel in het zwaargewicht. Kort daarna veroorzaakte hij ophef door zijn doopnaam af te zweren. Hij noemde Cassius Clay zijn slavennaam en koos voor de naam Mohammed Ali. Latere titelgevechten tegen Joe Frazier en George Foreman in de jaren 70 werden legendarisch. In 1981 won Mohammed Ali zijn laatste gevecht. Toen waren de eerste symptomen al zichtbaar van boksersdementie, een vorm van de ziekte van Parkinson, verergerd door de vele klappen op het hoofd. Ook na zijn bokscarrière bleef Ali een geliefd en actief figuur. Hij zette zich onder meer in voor de rechten van zwarte Amerikanen. Mohammed Ali was 74 jaar. Bij de explosie en brand op Urk zijn gisteravond geen doden gevallen. Wel zijn er zes mensen gewond geraakt, van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Even na zes uur werden twee huizen verwoest door een gasexplosie... veroorzaakt door werkzaamheden aan het riool. Twee andere huizen vlogen daarop in brand. In de twee huizen waar de explosie was, was niemand aanwezig. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA... betaalde tot vier keer zoveel voor opvanglocaties... als de eigen normen voorschreven. Dat meldde NRC en reporter Radio van KRO-NCRV. Toen de vluchtelingenstroom in 2014 op gang kwam... moest het COA op zoek naar extra locaties... Die zijn relatief duur omdat ook betaald moet worden voor ruimtes en faciliteiten die niet gebruikt worden. De estafette Europa run heeft dit jaar ruim 5,4 miljoen euro opgebracht. Bijna vier ton meer dan vorig jaar. Het geld gaat naar 175 projecten voor zorg en kankerpatiënten. Voor zorg voor kankerpatiënten, pardon. 333 teams liepen tijdens het Pinksterweekend in estafette naar Rotterdam vanuit Hamburg of Parijs. Het weer in het midden en zuiden van het land is het mistig... Later geregeld zon, met in het zuiden later op de dag wel kans op buien, soms met onweer. Het wordt 24 tot 27 graden langs de kust iets koeler. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. De opruimwerkzaamheden tussen Roelofaar en Sveen en Knoop 3 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook komend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Leeft. Tot verdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Ja, is toch prachtig? Dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind je moet je strenger in de gaten houden. I am the greatest. Toebak leeft op de radio vijf minuten over acht. En jawel, je hoorde het al. I am the greatest. Ja, helaas is hij niet meer onder ons. Hij is van ons weggevallen. Moment Ali, Cassius Clay. Uh, ja, hij was 74. Ik moet zeggen, ik, dan roep ik altijd maar. Hij is niet zo heel erg oud. Maar het komt misschien omdat mijn vader 75 is. Dan probeer je altijd te denken van... oh, ja, dat is niet zo oud, maar mijn, mijn vader is toch ook nog niet zo oud? Nee, hij wil toch niet, je wilt toch niet dat mensen van je wegvallen? Dus ja, vind je 74 oud eigenlijk? Want je kijkt misschien weer anders aan? Ja, het is wel oud. Ja? Maar uh, om te overlijden... Uh, ja. Ja, ik, denk altijd, ik heb altijd het gevoel dat we 100 worden. Maar dat okay. worden wij helemaal niet. Dat uh, is altijd, ik, ik, heb altijd gevoel, ik heb het gevoel, ik ben nu op 1 vierde van mijn leven. Oké, okay. jij ja, gaat echt voor de 100? ja. Nou ik... ah, ja, het schijnt wel met de stappen vooruit te gaan, de leeftijdsverwachtingen. 65 was pas geleden, dat was met vijf jaar omhoog gegaan of zo? Van, uh, van 10 naar 14 of 15 of zo. Nou ja, ik ben ervoor. Mijn ene opa is 98 geworden, bijna 99. En mijn andere oma is iets van 86 of 87. Dus ik zit, mijn, mijn familie scoort vrij hoog in het uh, lang blijven leven. Dus dat is wel uh, prettig. Nou, en jouw dat... familie? Eh, uh, nou, uh, bij ons is 58, oh. dat is geloof ik zo'n zo jaar, Oeh. dat er heel veel mensen overlijden. Oké. Okay. Uh, dus uh, voor iedereen uh, binnen de vaderskant van de familie is het zo. Oh, we hebben er 58 gehad. Oké. Okay. Oeh, nou, dat is even een kritisch puntje. En dan gaan we gewoon door naar 100. Het Precies. zou wat zijn, zeg maar, met alle 100. We hebben vandaag weer een heel groot stuk in de krant over de pensioenen: dat de mensen te weinig pensioenpremie betalen, waardoor de ouderen de dupe zijn. En de ouderen, zeg maar, moeten inkrimpen en minder krijgen. En dat er wel gepot wordt, maar niet op een goede manier. Nou goed, er moet weer helemaal anders naar gekeken worden... en iedereen moet individueel ook iets gaan sparen voor zichzelf. Dat doe ik al jaren, zeg ik. Zet al je geld op je stenen, dan blijft het in ieder geval een beetje zijn geld waard. Ja, dat, ja, maar dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Waarom dat nou weer niet? Nou, omdat tegenwoordig heb je bijna een negatieve rente. Ja? Ik weet niet of je al die mailtjes wel eens van je bank hebt gezien. Ja, maar dan, ja, ja, ja, ja. we, ja. Gaan, we gaan van 0,7 naar 0,7. Ik denk dat de afgelopen vier jaar van... van van 3% rente of ja? zo naar 0,6% gegaan. Ja, ja. Voor, daarvoor denk ik: zet het om in stenen, dat, dat houdt toch een beetje zijn waarde. Ja, dat en, in, in, dat, in, dat denk ik ja, ja. vastgoed. Ja, dat maar moet mijn... je wel op het juiste moment, als je nu alles in vastgoed zet, ja. Ja, dan kun je gaan cashen. Dat heb ik gedaan, dames en heren, ik ben een overlever. Dat denk ik trouwens. Maar goed, Toepak leeft tot een tiende We gaan hier uh, wat uh, nieuws, natuurlijk, wat, uh, wat een beetje ja, En Wat is onze bejaarde? Nou ja, zeg, niet, tarisme, niet uh, discrimineren. Oh ho, ho, ho, jij bent ook al 37 geworden vandaag. Ja, ik ben ook al 37 vandaag geworden. Mijn god, zeg, wat een leeftijd ook gewoon, hè? Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik ben vandaag 51 geworden. En die kom er ook gewoon vooruit. Schaam me er niet voor. Zou, zou ik je niet geven? Nee. nee, dank je, dank je. Nee, 52 wel, hè? Ja, Ja, dat is waar. Ik er zo in. Sweet and beautiful ones. We're gonna make it Ja, ja, ja, stom maar. Als je nu helemaal geen tekst meer weet... stop dan met de plaat in plaats van het vol te prakken met la la la la. Ja, ik vind het wel lekker vrolijk. Ja, het is een vrolijk plaatje van Sweet en Beautiful Bands... hier in de zaterdagmorgen fijne toestelbaan staan. Ze hebben een nieuwe cd uit, althans een verzamel CD. En ik heb het cd'tje van de ochtend. En volgens mij kan ik geen nieuwe rukjes vinden erop. Maar ik, ja, ik heb wel een zwak voor, voor uh, Sweet. Mooi, ja, prachtig. Ja, er zijn meer mensen die het mooi vinden, dat vind ik leuk om te horen. En uh, ja, de laatste cd, straks, de cd voor de verzamel CD is ook best goed... Iets met uh, shadows en weet ik veel allemaal goed. Je hebt altijd het idee dat het een, een jongetje is geweest... die vroeger heel veel gepest heeft... en al zijn emotie in de muziek heeft gegooid. En daar komt vaak iets moois uit dan. Hè? Goed, die het is tien minuten over acht en het is ja, wel maf. Momentaal, ik, Cassius Clay is vandaag overleden. En ik ben vandaag jarig... Dus uh, ja, misschien heeft het een betekenis of zo Het is ook in de week natuurlijk dat we maar Het is niet de dag dat je geboren bent nee. dus Het is niet dat zijn ziel in jou zit Nee, dat zou, dat zou echt mooi zijn hè? Dat je denkt van ah, oh, ik heb de ziel overgenomen gewoon. Ik heb die kracht die hij heeft Heb ik tot mij genomen Nee, dus zover is het niet Nee, dat is niet gelukt Dat is wel het ding wat zeker is Hé, hey, nou kijk je naar, naar, naar mijn biceps Ik train toch echt elke week Maar het lukt gewoon niet, dames en heren nee, nee. Elke dag train ik eigenlijk wel, moet ik zeggen Elke dag doe ik mijn oefeningen Maar een spierbal komt niet meer denk ik op mijn leeftijd ben ik misschien te oud voor ja. Maar goed, als ik kom maar dit... in ieder geval, je hebt nog een goed lichaam. Ik heb en gaat het een strak lichaam het is echt helemaal niet... O, nou, strak begint wel een beetje te hangen, hoor. Ja, in mijn gezicht. Ja. Op de verkeerde plek zou je denken, doe het dan onder je shirt, weet je wel. Dan heb je er geen last van. Nee, in mijn gezicht gaat alles hangen, joh. Man. Hou zo onder je shirt, als daarom daar allemaal hangt. dat is echt. Dat, dat is zo'n vet... Nou goed, ja, okay. lekker op de <laughs> zaterdagmorgen. Maar goed, het is ook de week dat er heel veel gedoe is over racisme. En echt heftige discussie. De een zegt dat er nog zwaar gediscrimineerd wordt uh, in Nederland. Dat er heel veel racisme nog is. En de ander zegt, et, wat een onzin allemaal. Uh, politiemensen, ja, die doen aan profilering noemen ze dat geloof ik. Hè? Dat ze mensen ja. aanhouden die in een hele dure wagen e rondrijden. Etnisch, uh, etnisch profilering. Etnisch profilering is. En uh, dat, ja, dat, dat levert soms best nog wel verdachte mensen op en die dan in de verkeerde auto's rondrijden. En dan zag ik een stukje van uh, van de heuvel, John van de Heuvel... die dan vertelt over dat zijn zoon zijn auto even meeneemt... voor een avondje stappen. En dan midden nacht een telefoontje krijgt van de politie... en de zoon helemaal in paniek zegt van... pap, ze hebben me aangehouden. En uh, ze hebben de vraag waarvoor ik in zo'n dure auto rijd. Nou, dat heeft hij het even toegelicht. Hij zegt, oké, okay, nou, dat is goed, dan kan hij verder gaan. Maar het zou het ook zelfs, ja, wat doet ze jongen jonge gozer? Nou, en ja, dat was een ik... blanke gozer, hè? Een ja, ja, maar op zich snap ik wel dat als iemand... Van, van, uh, van 18, 19 in een, in een hele dure BMW of Mercedes rijdt... Ja. is op zich niet heel logisch. Nee. De, de kans dat er iets niet klopt, is ja, toch wel aanwezig, zeg maar. Ja, dus, ja, ik zou bijna denken, als dat zoveel problemen geeft... Laat, het dat schiet dan, hè. laat dat schieten. Doe het dan op een andere manier, zou ik dan zeggen. Ga op een andere manier mensen aanhouden. In van ja, Auto's, als dat nou het prunt is, weet je wel, dure auto's met... Met donkere mensen. Ja, laat dat schieten en doe op een andere manier je werk. Maar ja, goed, uh, daar wordt vast nog wel over gepraat. Heel veel mensen vinden het onzin. Goed, het is zaterdagmorgen straks ook de Zandvoortse berichten. En ik zie dat je ontzettend stuntelen bent, weer met de computers. Ja, je hebt twee laptops bij volgens mij. Ik heb, ik heb een nieuw laptopje. Ja, en, en is het stabiel? Uh, hij maakt geen verbinding met... Hij maakt steeds verbinding met internet. En dan zegt mijn virusscanner. Nee, niet veilig. Jezus. Dus, uh, nee, ja. ik... ik uh, hele, hele fanatieke video-scanner. Ja. Het is een firewall, zeg maar. Ja. Laat niets binnen gewoon. Ja. Maar goed, heb je al wat uh, leuke weetjes... en wat leuke techniek dingetjes... Nou. waar je altijd van, uh, van uh, vanaf, vanaf uh, uh. weet? Nou, techniek vind ik dat er niet zo heel veel gebeurd is deze week. Eh? Misschien dat ik nog wat nieuwe dingen kan vinden. Maar ik, kon, ik heb de afgelopen week niet echt iets... vernieuwends, nieuw... Nou, top mag gekregen, nee. zeg maar. Um, de, uh, wat ik wel echt heel... Die onweersbuien van, van gisteren, joh. Ja, ja. Met code geel en... en, en nou, je, echt, je, kon, je moest niet naar buiten. Nee, het was echt levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Nou, ja. ik heb gisteravond nog lekker in de tuin gezeten. Het was heerlijk weer. Lekker zacht. Ja. Ik, ik vraag <laughs> me nog steeds af waar die onweersbuien nou blijven. Dat, ja, ja, Een ja. ander gedeelte van het land. En ik bedoel als je in Duitsland kijkt in Frankrijk... is er wel wat aan de hand natuurlijk. He. Duitsland en Frankrijk. Maar heel ja. Nederland heeft code, oranje, of code geel gekregen. Ja, maar ja, goed. Ja. We willen alles indekken. Voor de zekerheid. Blijf dan maar thuis. Als je er niet op uitgaat. Dan, als je er niet weg hoeft, dan doe het dan niet. Zoek het niet op, dames en heren. Veiligheid voor alles. Dat zie je bij die huizen die nu in de brand staan. Ja, Urk. Dat, uh, dat thuisblijven ook niet, anders zoveel. Hmm. Urk, dat is echt zo bizar. Dat, dat, echt, dat is zo aan de hand gelopen daar in Urk. Dat je denkt: van, ongelooflijk dat daar geen doden zijn bij, bij zijn gevallen. Echt een compleet huis geëxplodeerd. Een huis daarnaast ingestort. Nou, vier huizen compleet van de kaart af. Nou, dat is echt te gek voor want dat ja, zoiets en, kan en gebeuren. En gewoon, uh, ze hebben geloof ik een, een uur staan, uh, staan blussen. Ja. En toen hadden ze pas de gasplan.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 6.9. ZFM FM. Zie FM. Yep! Mike Snow, de nieuwe single. En het heet My Trigger hier in de zaterdagmorgen. Meer zoete My Trigger. Ja, precies. Het zal daar wel over gaan. Of het zal ook oh, misschien over seks gaan. Daarvoor trouwens nog Jake Buck. Even de voorlaatste single. Want zijn laatste single is echt Love and Misery. Oh, wat een drama die plaat. Zelfs als de, de Last Shadow Poppets zijn helemaal op de drama tour. Misschien vinden ze dat de wereld in de brand staat. Maar ik denk, zo. ik pak nog even de scheurgitaarplaats. Met Gimme Love... Jake Buck dus. Het is de zaterdagmorgen 21 minuten over 8. in zonnig Zandvoort. We een, een, een dag vol gebeurtenissen. Het is vandaag de, de Max Verstappen uh, race dag of zo. De familie race dag. Ik zag op het circuitpark Zandvoort dat het echt de een drukte van je welst was. Uh, Sorry? Max Verstappen dag of zo. Max, Max Verstappen uh, race dag weet ik wel allemaal. Ik wel heel veel mensen uh, die maken er een mooi dagje van. De parkeerplaatsen liepen redelijk vol. En er stonden al die mensen verkeerd te regelen. Dus het wordt voor mij wel leuk. Ja. Luf ging niet optreden had ik gehoord. Ze hadden wel de kleding van uh, Knowing Girls hadden ze geloof ik gepast, maar ze kwamen niet optreden. Dat vonden ze wel jammer. Het er ook helemaal in. Het race gebeuren. Luf, op het podium, ziet helemaal luf. voor me. St zo stimulerend om hard rijden, luf. Ja, over die dames heen bedoel je. Nee, vond ik ja. Geen grappen. Maar goed, uh, ja, slap Gouden hier luf? allemaal. Luf? Wie is luf? Ja, dat is voor jouw tijd laat. <laughs> ik praat nu even voor de luisteraar van 50 Plus. Die dacht: <laughs> luf, ja, daar weet ik nog van. Van Dolala. Ja, met Chef van de Hoekel. Weet je dan wel? Goeie oud. Goed, ik begin uh, echt als een oude man te praten, denk ik. Het is uh, Toepak op de Radio. En uh, wij hebben een stukje techniek voor u, zie ik. Ja, ik, heb, uh, ik ben toch even... De, de release-datum van Google Home is... Ge, um, nou ja, nog niet helemaal de release-datum. Eind uh, 2016, dus ergens december, denk ik. Yeah. Uh, hij zal wel met de kerst uitkomen. Komt Google Home. En als je nou denkt, Google Home, ja, wat, wat is, de, is dat? Wat de fuck nou, is dat? Hè? Ik ga het even uitleggen. Ja. Het is een, een apparaat wat je midden in je huiskamer zet. Ja? En daar kun je alles aan vragen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld vraagt van... Uh, nou, uh, Google, zet de muziek eens wat harder. Of zet dat en dat nummer op. Ja? Dan doet hij dat voor je. Ja? Als je bijvoorbeeld vraagt van... kijk op de Facebook van Wilco hoe oud hij echt is. En dan kom je erachter dat hij 53 is. <hast> Weet je, dat soort dingen. Kun je allemaal aan hem vragen. Wat een goed idee is dat zeg. Het enige is natuurlijk wel... er ja? staat gewoon een apparaat in je huiskamer... die ja? altijd meeluistert. Ja. En dan krijg je dan om de zoveel tijd ook een reclameblokje? Dat denk ik niet. Nou, maar... Hoorde je al praten over werkveld, over een. Uh, ik wil op vakantie. Oh, waar is dat naartoe? Wil Engeland? Dan krijg je alle reclames over Engeland of zo? Ik ofzo. ga nu op vakantie naar Engeland. Ja. En... Weet je... Vlieg met. Want daar Fitness zijn er zijn er ook verhalen bekend over mensen die zeg maar zo'n apparaat hebben. die dan een, een, een, nou ja, een telefoon hebben waar je in kan spreken. En dat ze dat ding hebben aan laten staan. en dat ze daarna alleen reclames kregen op hun mobiel. over iets waar ze over gepraat hadden in de auto. Met z'n tweeën toevallig terwijl ze het mobiel had, had aanstaan. Dat zijn de verhalen, maar of het echt waar is, weet ik ja, niet dat... Dat is goed. Maar het doet me wel een beetje denken aan deze scène... van ik weet niet of het, uh, Space Odyssey 2001. Ken je die nog? Ja, Dit. die film uit 2001. me. Ja. Dat is dan de, dat de astronaut oh, een opdracht geeft aan Hel... en dat is de boordcomputer, moet hij de deur open doen. Ja. En geeft hem zegt de Hel, dat doen we echt niet. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. En Hel denkt bij zichzelf, ja, ik wil die deur open. Maar dat is heel gevaarlijk. Want dit, dit mens, dit, dit, dit kan helemaal geen goede beslissing nemen. Dus sluit hem buiten. Dus dat gaat met home misschien ook wel gebeuren. Google home. Home, ja. Home. Nou, oh. Ja, en uh, uh, Apple is er ook met, met zo'n zo soort dergelijk ding. Dat je Siri in je huis hebt. Ja. Yeah. En, um, weet het, Facebook is er ook mee eentje bezig? Iedereen is er mee bezig. Ja, al. Dat, het, is, het wordt gewoon een dingetje. Het wordt gewoon een dingetje. Nou, ik, ik weet het niet. Ik uh, ja, hoop bij de OUGARD, dus ik denk dat ik gewoon uh, ja, het, het niet doe. Oh, jij hoort erbij, dat hoorde ik vandaag, dat ja? uh, 1,2 miljoen uh, <laughs> ja, uh, mensen lasten. nog geen internet hebben. Nee. En dat dat echt problemen oplevert. Ja, Stel, uh, jij, jij valt onder die. Uh, ja. Uh, ja, ik heb ook al jaren niks meer op internet gedaan. Eigenlijk, nou. Ik heb het al geprobeerd, maar het, het, het voegt me gewoon niet. Hè. Ik, ik heb er geen interesse in. Nee, nou ja, het is wel bizar. 1,2 miljoen ja. mensen die niks op internet doen. En die zijn allemaal boven de 70. Hè. Daar heb je wel uh, last van natuurlijk. Goed, we tuiten een lekker fijn plaatje op de radio. Hide and the Beast. Het doet echt jaren 70 aan. Ook een beetje de buurt van mijn leeftijd, zeg maar. En het heet Hard Times, Good Times. Weer in de zaterdagmorgen straks de Zandvoortse berichten... vanuit dat zorgige Zandvoort. Kijken wat je allemaal te doen... Wat jammer je allemaal voor je kiezen krijgt. Nou, vroeger hebben we veel beter muziek gemaakt. Tegen, muziek van tegenwoordig kan ik helemaal niks mee. Nee, echt. Uh, vroeger waren alleen maar goede hits. Is dit oud? Nee, dit is niet oud. Dit is nieuw. Oh, oh daar gaat mijn Theorie niet helemaal opgelopen. Goed, vage muziek. Hide in the beast. Het heet Hard Times, Good Times. Ja, je, hebt ze allemaal, je krijgt ze allemaal voor je kiezen. Het is de zaterdagmorgen. We hebben een uh, telefoontje die op hol staat. Elke keer we gewoon weer even alles, dames en heren. Misschien probeert iemand mij te bereiken. Lukt het niet helemaal dat zou kunnen. Of we hebben een uh, stalker, dat zou ook nog kunnen. Oeh, oeh, oeh. Een stalker. Zou dat iets kunnen heb zijn? Jij hebt gehoord hoe, hoe jong jij nog bent. Ja, hoe? Dat kreeg ik echt van, <laughs> jezus hè. Ik heb een stalker op mijn leeftijd nog. En ik zit vandaag nog een beetje te lezen. in Moment Ali zijn, uh, Bio Bak, of zijn biografie vind ik altijd wel interessant. Ik wist helemaal niet dat hij ook lid was geweest van Nation of Islam. En dat is vooral uh, uh, isla uh, islamitische, uh, uh, donkere mensen waren dan... Lid van The Nation of Islam. En ook Malcolm X was daar de leider van. Malcolm X, die, die natuurlijk al in de jaren 60 is uh, overleden. Heel lang geleden. Die gaat ook mijn andere telefoon om. Wat een drukte allemaal weer op de, de radio. Zo, vro zo vroeg op de, op de. De vroege morgen. Ja goed. Uh, ik word even ontzettend afgeleid. Zeg, ja. uh, tijd voor de Zandsersberichten zo. Eerst nog even een moppie muziek, denk ik. Uh, wat zullen we doen? Oh ja, deze Catfish yeah, and the Man. Ja. Yeah. Ik denk, ik heb momenteel stoppen gewoon. Ik heb er gewoon geen overzicht meer. In nee. leeftijd. Pak even, pak even een momentje rust. Een momentje rust. Thee, even een tekelshandje. Echt chill. Ja, oké. Okay, Koffie. Ja, don't act the way I used to. Because I don't feel the same about you. Fuck, that's a lie. I want you. Check just to meet you on your fag break and You convince me to put life aside And want you yeah. And if only for the sake of it I could chill you out and drive us through the night To your sister You could fall asleep in my jacket as a cover Ja, de plaat wordt mij steeds beter. Dat is wel weer grappig. Catfish en de bottom het is opgelost. Wie nou elk keer belt... Het, zijn, het is mijn eigen gezin gewoon, die belt de hele tijd. Die kan er niet doorheen komen. We hadden ze graag even een uitzending gehad. Omdat, ja, ze wilde mij even feliciteren. Even verrassen natuurlijk. Omdat ik uh, vanochtend al om 6 uur uit mijn bed vandaan het huis, uh, het huis verliet. Hadden ze dus ja, moet je het ook wel even een beetje, klein beetje verrassen. Dus vandaar dat ze elke keer belde. Maar lukt lukte niet, dus... Uh, nou ja, in ieder geval bedankt. En tot straks. We gaan straks het feestje gewoon verder vieren thuis. En wanneer, wanneer is het feestje en waar? En waar kunnen de luisteraars uh, ja, heen komen? Je zo vraagt gewoon even aan kunnen schuiven. Het is geen, geen wereldfeest. Vorig jaar hadden we ook een echt feest. Toen was ik 50. Nu is het oh, gewoon een, een, oh, met een beetje goeie, samen zijn. Met die goede muziek. Met die goede muziek, ja. <laughs> ik heb er nog steeds een trauma van. Echt. Heb je echt drie sollicitaties gehad voor de goede DJ? En dan kies je een vrouw een DJ uit die echt muziek draait. En het jaar nul. Uit het jaar Kruik, om het zo maar even te zeggen. Ja, maar, maar daar, goed. Kom je, daar kom jij ook vandaan, uit het jaar Kruik. Ja, dat was ook... gewoon een Ja, dat is voor heel veel mensen was jeugdcentiment. En heel veel mensen vonden het ook wel leuk. Die hebben ook wel gestaan dansen. Maar ik vond het echt oudbollig voor woorden gewoon. Maar goed. Ik heb een pruik opgezet en ik heb gewoon raar gedaan. En ik heb het even goed een leuke avond gehad vorig jaar. Goed, is het is tijd voor iets Helisanders. Zandvoortse berichten. Tijd voor de Zandvoortse berichten, want het is alweer ruim over half negen. En er ligt een prachtig weekend in het verschiet natuurlijk. Het is namelijk uh, uh, uh, familie race dagen driven by Max Verstappen op het skierpark Zandvoort. Gisteravond is dat al begonnen. Ik heb daar niet heel veel dingen over gelezen nog, maar het is in ieder geval een meet and greet geweest. Uh, en ook heel veel mensen uh, die de wandelvierdaagse hebben afgesloten, die kwamen dan in de, bij de Kerkstraat uh, kwamen die aanlopen. En even later kwam Max Verstappen en iedereen wilde met hem op de foto, dus dat was wel een heel... Uh, heel vind ik, vind heel, ik wel een beetje lafjes van hem hoor. Wat? Iedereen netjes met, uh, hoe heet het, uh, avondervierdaagse, sportief lopen. Ja. Yeah. Wat, wat doet Max Verstappen? Komt hij aan in zijn autootje? Ja, dat is waar. Dat is een verkeerd voorbeeld. Ja. Nou ja, goed. Daar, ja, dat vinden we momenteel heel leuk aan natuurlijk. Dat die gewoon uh, snel hard kan rijden. Maar die waren natuurlijk. Je denkt van, wacht, oh, dat gaat hij net. Ja, dat is nadeel van als je in stand voor het radioprogramma doet, zeg maar. Ze dus hebben race dagen. Ik kan er bijna niet bovenuit komen natuurlijk. Ik, geloof, ik hoop niet dat we aan de, de max zijn. Aan de max qua geluidsoverlast. Dat zou best wel kunnen. Maar het is natuurlijk dus ook wel grappig, max aan de max. Goed, uh, verder is er vandaag ook nog voor alles te doen. Zaterdagavond wordt het swingen in het centrum tijdens de eerste van de zeven muziekfestijns die er de, deze zomer zijn. Dancing in the Street begint op zaterdag in Theater de Krocht. En uh, ook uh, de beachpopzingers zijn te zien in de Krocht. Dus er is van alles te doen. Ga gewoon even lekker. Eh, loop het centrum in en kijk wat je, wat je, wat je leuk vindt. Goed, wat, zijn er nog meer, uh, gebeur, wat is er nog meer gebeurd in Zandvoet? Ja, afgelopen dinsdag is er rioolwater in de Vijver in uh, Duinwijk terechtgekomen... Uh, dat is gebeurd tijdens werkzaamheden uh, aan een pomp die uh, het waterpeil moet regelen. En uh, een vervelende geur was het gevolg. En door het riool was het ook uh, nog eens. Uh, uh, door het riool werden er ook nog eens vissen en uh, waterslakken uh, gedood. Terwijl die konden niet tegen al die uh, blubber die wij uh, uit. Uh... Dus uh, ja, het uh, het meertje is, uh, is helaas uh, uh, een beetje. Uh, Vervuild. En donderdag uh, is het water uh, vijf wel weer gespoeld. Ja. Maar uh, nog niet helemaal, uh, helemaal schoon zoals het zou moeten. Ja. Dus. Ja, tja, ja. De, mensheid, de mensheid maakt er soms een bende van. Zoals eerder dit jaar aangekondigd wordt Louis-Davidstraat heringericht. Uh, en maandag 30 mei is de aannemer begonnen met het de eerste deel van de straat. En tot en met 1 augustus wordt er gewerkt aan een deel vanaf de Raadhuisplein... tot aan uh, met aansluiting op de Schoolstraat. En hierbij worden nutsvoorzieningen in de nieuwbouw aangesloten. Uh, de, de rijrichting wordt veranderd. En ook bij de Krocht. De kleine Krocht wordt tijdelijk omgedraaid, omdat het beter uitkomt. En uh, nou ja, goed, dat duurt tot en met 1 augustus duurt het nog wel even, maar dan wordt het wel hartstikke mooi. En is dat hele Louis Davids project straks helemaal afgesloten. Ook een uh, nieuwe uh, supermarkt die je van twee kanten kan benaderen. Man, helemaal hyperhip gewoon, denk ik. Tijd uh, voor een leuk zoetzappig plaatje. M83. Do it, try it. Probeer het. Try it M83 normaal maakt ze nogal best wel een beetje zware. Nou, ja, ik wil niet zeggen depressief, maar zware uh, elektronische muziek. En dit is vrije. Ja, vrije hip, vrije, vrolijk ook. Do it, try it in de zaterdagmorgen. En een leuk verhaal op de klaskast van Nederland. Ik zag het gisteren al dat een de, jongetje zeven dagen geleden. Uh, de Japanse uh, Yama, Yamaku. Ya, Yamato-ku. Kao, Yamato-ku? Ja, kao, Die is uit de auto gezet. Ergens in Amerika was dat volgens mij. En hij uh, ja, was vervelend. Hij luisterde niet naar zijn ouders. Gegeven. Hij zei, nou, joh, ga jij er even uit hier? En ze hadden hem in een bos achtergelaten. Heeft hij ja. zeven dagen lang heeft hij rondgezworven. Nou, nee, zeven nee, dagen nee. lang niet gegeten, maar wel gedronken. Hij was nou, losseling liep ja, om dat te doen. Het, het mooie is, dat vind ik nog het mooiste. Er zijn dus allemaal militairen zijn op zoek naar hem gegaan. Ja, ja, ja, ja. Wat bleek nou? Hij zat in een militaire <laughs> uh, barak. Daar is hij gewoon, ja, hij, is, uh, hij heeft zeven kilometer of zo gelopen. Ja. En toen is hij, is hij die barak tegengekomen. En dacht hij, nou ja, dan ga ik hier maar zitten, dan ga ik hier maar wonen. Ja, het is wel bizar. Dus, je zou je denken van, die militairen hebben alles wel goed, uh, goed onder controle. Kijken kijk wie er binnenkomen, wie eruit lopen. Maar er zal niet eens in de gaten dat hij er al uh, een paar dagen zat waarschijnlijk. Dat is wel een beetje raar natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, ja, ik vond het wel, die man die heeft heel veel kritiek over zich heen gekregen. Ja? Ja? En als je dat interview met hem zag, ja. dat, hij, dat hij zeg maar, of tenminste die, uh, ja... De, de, de, de spijtbetuignis... Ja, ja, dat was heel mooi. Het was wel heel, heel Japans. Ja, heel heel nederig. He heel... Heel zo, zo bied je je excuus aan. Zo doe je dat. Ja. Dat mag best wel een keer hoor. Maar hoewel, ik kan me ook helemaal voorstellen... Dat je, voor sommige kinderen ben je zo klaar mee joh. Je wil je ja. zo graag een auto uitduwen. Ja. En net nog niet ja. rijden ervoor. Maar echt dat je denkt... Ga er nou uit, eens even uit gek. Het, het verhaal is dat jongetje was... Um, was steentjes aan het gooien naar andere auto's. Ja, ja. En um, ja, die vader zei... Nou, uh, nu stoppen en uh, voor straf. Nou, dus ze hadden hem even in het bos uh, gezet. Zo van: Nou, ga hier maar even, oh, je even zon afkoelen. Ja. Toen zijn ze uh, weggelopen. Toen zijn ze vijf minuten terug, uh, later terugkomen. En toen was die jongen weg. Ja, en, uh, ja, het, het, het ja, echt een schrik van je leven. Maar zeven dagen je, je kind kwijt. <laughs> nah, joh. Hey, in een bos waar ook nog allemaal beren en alles rond. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, ja dat, um, dit, dit mannetje is wel een overlever. Ja. Die, is over, ja. ja. die kan het wel uh, voor elkaar krijgen. Gewoon. Wie, wie overigens niet een overlever is, is een uh, uh, 69-jarige vrouw. Uh, die, die afgelopen dinsdagavond uh, ja, de kelder in ging. een beetje benzinegeur, oh, heer, ja. door geur. Ja? De, door, de, uh, door de grasmaaier. Ja. Dus je dacht, nou gaan we even die geur een beetje verbloemen. met een lekker geurkaarsje. Oké. Okay. Er is niks aan, man. Er is geen bom of zo. Maar toch wel. Nou, de vrouw die, uh, die. Ja, er ontstond natuurlijk een steekvlam. Ja? En. Uh, de vrouw is. Uh, is ernstig, uh, met ernstige brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Uh, ze bleven overigens wel uh, bij bewustzijn. Dus dat. Uh, of dat oh, okay. fijn is, weet ik niet. Maar. Uh, de kelder is, uh, is uh, helemaal uitgebrand. Zo. En de benedenverdieping heeft. Uh, heeft ernstige brandschade. Maar gewoon. Uh, hoe kon? <laughs> ja, sorry, maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je. Denkt van, nou laten we een geurkaarsje neerzetten als ik benzine ruik. Ja, dat is bizar. En nog heb ik wel eens mensen gesproken die ook met gasaansluitingen werken. Die zo zoiets van: ja, ik ga altijd even kijken waar het lekt met een aansteker. En dan heb ik de, de, de noem je dat? Uh, een doekje bij me en een aansteker en dan ga ik de leidingen langs. En als het dan, zeg maar, uh, als het daar gaat branden, doe ik het heel snel uit. Dat heb ik echt een paar keer gehoord van mensen die dat toch op die manier doen. Dat is toch apart hoor. <klaar> Dus ik weet niet uh, wat de theorie erachter is, maar ja, ja, dat kan je toch gewoon echt goed vinden, zeggen ze ik dan. Ik weet niet hoe de goede manier is van een gaslek uh, zoeken, maar ik denk niet dat dit, uh, dit is de, de juiste niet, manier is. Dit is niet de juiste manier. Nee, dat kunnen wij zeker wel zeggen. Goed, Brands draaide ik vorige week. Uh, we gaan eens kijken of het een groot hit geworden hier in Nederland. En het heet Joni. Are we okay? Seems like we always come back here to this. Are we Is iets en nog eens iets. Niet zoveel slaan, dan krijg je last van de hersenen. Ja, goed, dat is natuurlijk een voorbeeld van Martel... Oh, nou, Martelutekin moet je bijhoor. van Moment Ali. Martel ja. Er komt een tijdje van ons weggevallen. Goed, het is uh, kwart van negen in uh, Zandvoort. En het is straks heel druk in Zandvoort. Het is namelijk uh, de race dagen, de familie race dagen... ...driven bij Max Verstappen. En uh, het is natuurlijk wel even belangrijk dat we nog blijven opletten... Dat ...of we de RAF-medewerkers niet voorbij zien gaan. De Rote Afmeen-fraction... Uh, nog steeds schijnen drie mensen rond te lopen. En die schijnen ergens in Noord-Nederland in Noord rond te lopen. een kustgebied. Daar schijnen ze allerlei dingen te hebben gebruikt. Hebben gepint of zoiets. Of telefoonkaarten te hebben gebruikt. En uh, dat is natuurlijk van de, de Bardemijnhoefgroep. Ik heb ik, ik, ik, dat heb nog nooit meegekregen. Natuurlijk voor jouw tijd. Dat was in de jaren zestig. Ja. Er was een groep mensen. Die, waren, die vonden het belachelijk. Dat nog steeds bepaalde leiders uit de Tweede Wereldoorlog. Nog steeds aan de macht waren. Die hadden zo. Die moeten weg. Wat doen die hier nog? Dus die waren daar tegen uh, aan het aggeren. Zo van. We moeten weg. Moet een nieuwe leiding komen. En dat liep verder helemaal uit de hand. Ze gingen aan protesteren bom en bomaanslagen. En er viel ook heel veel doden bij. Dus deze Bardemeyner-groep uh, liep een beetje uit de hand. Er is ook een film over. Maar goed, drie, drie van die leden. Wacht, Zouden dus een, de, van. Ja, al die mensen hebben, hebben het heel slecht gedaan. Want we hadden een Tweede Wereldoorlog. Ja? Dus gaan we meer dodelijke slachtoffers. Nou ja, daar leek het wel een beetje op uit te draaien. In het begin waren, hadden ze wel idealen. Je denkt, oh, mooie idealen. Maar goed, ja, op een gegeven moment krijg je de tweede generatie, de derde generatie. Op een gegeven raak je het pad af. Hè. Dat je denkt, waar, waar streden we ook alweer voor? Weet ik niet meer. Weet ik niet meer, maar goed. Uh, nou, die drie mensen schijnen nog rond te lopen. Al jaren, 23 jaar, schijnen ze nog rond te zwerven. En nu zijn ze in Nederland. Dus iedereen opletten. Want iedereen is nu aan de waterkant van Nederland natuurlijk. Dus let op. Misschien kom je zo tegen in de krant. zie je allemaal die uh, schetsen die ze gemaakt hebben... van hoe ze er tegenwoordig uit zouden kunnen zien. Spannend hè, allemaal. Ik vind het zo spannend. Nederland, terroristenland. iedereen komt er naartoe. Lijkt wel. Goed, ik zie dat je nog aan het kijken bent naar de, het watergebeuren. Ja, ik... Uh, ik ben hier de maatregelen tegen wateroverlast. Maar ja? ik denk dat we er niet zo heel veel last van krijgen hier. Nee? Nee. Haarlem, Zandvoort. Uh, nee. Uh, er zijn weinig grote rivieren die hier... Uh, maar, de... oké, okay, die manier. Ik zit altijd te kijken naar de zee. Ja, de zee. Maar ik denk niet dat de zeespiegel zodanig stijgt door de regen dat we nee, dat wel, wel blij mee krijgen. Nee, ja. dat hoor ik gelijk. Ik vind het leuk aan het waterkamp. Ik ben graag wil ik altijd weer land in, waar toch ik ergens hoog en droog wonen. Ja, woon ik in een drive-in woning. Dat is ook typisch. Ja, ik heb altijd nog nog 4 meter, 5 meter heb ik, uh, speling. Ik woon ook vier hoog. Dus ja, uh, jij hebt het helemaal goed bekeken. Ja. Dat, uh, nee, maar, uh, dat is wel grappig. Want iedereen zegt dat: ja, nee, gevaarlijk bij de zee. Ja, ja. dat, uh, en nu al die, al die uh, uh, dorpen helemaal bijna bij Duitsland. Die hebben nu allemaal problemen met, uh, met ja. wateroverlast. Het uh, is wel apart. Ja. ja het, dat is toch het is uh, heel veilig hier bij de zee. Uh. Yeah. Gewoon op een duim wonen, komt helemaal veilig. Dat lijkt wel weer. Goed, straks meer wetenswaardigheden. En ook muziek. De nieuwe single van uh, The Skills. We iets leuks uit Suburban Nights. De Skills... Heet, uh... Heet dat nog Suburban Night, of niet? Syrian, Syrian Night, sorry. Je hebt zelfs zoveel verschillende nachten. He, dan kan je je wel eens vergissen. Ook Syrian Night, zaterdagmorgen. De nacht hebben we net achter ons gelaten. En er staat een hele spannende dag voor ons dus. Ja, voor mij is het even zo. Ik ben 51 geworden vandaag. Man, wat een spannende dag. Ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Ja, goed, het grootste was natuurlijk vorig jaar toen ik 50 werd. Dat is natuurlijk altijd een, een groot overstap van 40 naar 50. Ja, dat is bizar gewoon toch. Goed, uh, we zitten even kijken. Gisteren zag ik, uh, bij een Vandaag zag ik, dat een Nederlands bedrijf... Uh, twee jongens hebben de, de, de Flowpad bedacht. En we zitten even wat filmpjes te bekijken op internet naar de Flowpad. Uh, mensen die op zo'n uh, skateboard staan met twee wielen. Uh, het ziet er... Ja, sorry. Misschien moet ik op, op, op het zelf niet kan of dat ik het nog niet uitgeprobeerd heb. Het ziet er vrij suf uit. Het ziet er ook zo. Net zoals de, het is een beetje uh, ja, hetzelfde als een Segway. Ja, de Segway vind ik ook vrij suf. Ja. Ik denk, ze staan er gewoon zo op, als een dood, als een pilaar staat erop. Zo heel stil, zo... nou. Ik word ergens naartoe gebracht, tegen mijn wil. En ik weet niet wat ik dat ga doen. En dan kan je natuurlijk je zonnebril opzetten. En dan kan je terug op je mobieltjes alle dingetjes gaan doen. Dat ziet er allemaal nog heftig uit. Maar het is zo. Hoe mag dat? Mm -hmm. dat? is zo. Ja, dat weet ik. Het zou niet mogen waarschijnlijk. Net zoals met, uh, op de fiets mag je, mag je ook niet uh, je mobiel ten hand nemen. Dus ik nou, denk ook dat, dat het. Het uh, de... mag nog wel. Dat willen ze afschaffen. Ja. Maar, uh, dat willen ze verbieden. Maar op dit moment mag je op je fiets. mag je met je telefoon bezig zijn. Oké. Okay. Nou, ja, ik. Ik luister altijd wel naar de radio, maar ik ben er niet meer actief. Want ik zie gewoon dat dat gevaarlijk is, weet je. Ik bedoel, je moet van het scherm weer scherp stellen... en dan weer terug en dan nou, dat gaat, dat gaat niet meer. Ja, maar vind... dat is ook jouw leeftijd? Ja, dat is precies mijn leeftijd, dus dat doe ik niet meer. Maar goed, de Flowpad, ja, ik denk dat het even een beetje een hype is. Je hebt natuurlijk verschillende gehad al. En uh, ja, het is ja, hier leuk. Hier gaan we naartoe, hè. Gewoon ja. het beeld wat ze schetsen in Wally. Ja. Wally? -E. Wall -E? dat, uh, dat de mensen in stoelen zitten met een schermpje voor zich... en voedsel tot zich krijgen... Ja. En dat ze alleen maar dikker, dikker, dikker worden. Maar ja, op zich, als je die mensen uit Wally -E ziet... dan heb je gewoon een gemiddelde Amerikaan volgen. Ja, ja, ze waren nu al het roepen dat de gemiddelde vrouwenmaat 44 moet zijn. 40, vij, 44 is de gemiddelde maat. En mijn vrouw, ik heb maat 38. En ik vind af en toe ook een buikje bedenken. Daar moet ik toch iets aan doen. Maar 44, man, dat, ben nogal, dat is toch best wel een maat, hoor. Ja. Als dat de gemiddelde maat wordt... dan zijn er dus mensen die veel dikker zijn. Die zitten iets boven het gemiddelde en, en ja, ik denk dat we daar even iets ja, aan moeten doen, Maar is dat niet voor het zelfbeeld? Dat als je maatje uh, 38 of 40 hebt, dat je denkt van... hij valt allemaal wel mee. Ik heb, ik heb niet eens medium. Ja, het is wel lekker voor je, voor je eigen beeld. Dat je denkt van, ach, man. Ja. Het maar, is toch zo, als je, als je maatje 3XL aan moet... dat je dan toch wel een beetje denkt, ja. ja. ja. Maar ja, misschien is dat ook wel een teken... dat er inderdaad iets moet gebeuren. Dus. Maar oh goed, dat is de volgende groep die we gaan discrimineren. Dikke mensen. Ja, dat zit eraan te komen. Papa het Gielbelen er ook wel last van had. Dat dikke mensen die het gemotiveerd waren en uh, uh, niet lekker in hun vel zaten en dan weet ik wel wat theorie je al had gehad daar heeft hij laatst een excuus voor aangeboden heel netjes, kijk uit wat je zegt ja, maar goed, uh, ik denk de flowpad, dat daar geen oplossing is voor dikke mensen, zeker niet nee, want het is, het is zo je staat er zo op, zo, je denkt, ga lopen man ga lopen gewoon ja, en het is ook wel lastig, want je moet je balans bewaren ja. je moet dan wel heel veel balans in balans houden ja, dus dat is misschien nog wel een sport nou, maar het mag wat actiever ja, dat denk ik. Dat is zelf. Goed, laatste plaatje voor 9 uur straks weer. Het overzicht wat gebeurde op deze datum 4 juni. En ik had echt zoiets. Oh, er zijn echt hele mooie dingen gebeurd in de wereld. Dat, op mijn verjaardag moet er toch iets moois gebeurd zijn. Er zijn een paar mooie dingen gebeurd. Maar het valt eigenlijk een beetje tegen. Dus. Nou ja, één ding wat niet mooi is wat gebeurd is natuurlijk momentaal. Die overleden is op uh, 4 juni. Laatste plaatje. 2016. Ja, 2016. Goed, plaatje... It's the old John Cooker Melken, Paper in Fire. She had was We're dreaming of like paper and. Fire.